Dank aan alle vier de sprekers. En uh, ik moet zeggen, ik zou nu weten hoe ik in een kwartier al die dingen die, die vanmiddag gepasseerd zijn uh, zou moeten commentariëren. Dat ga ik vast dus ook niet, uh, niet redden. Uh, maar ik vond het wel heel mooie perspectieven op uh, mijn boek. Daar ben ik heel blij mee, heel dankbaar voor. Uh, dat het kennelijk zoveel op kan roepen en ook zoveel verschillende. En dat is voor mij zelf ook echt een grote verrassing. Uh, zoveel verschillende... Uh, responses vanuit verschillende hoeken als het ware... van verschillende mensen... Uh, vanuit verschillende tradities... die zich toch op een positieve manier... tot mijn boek uh, weten te verhouden. Uh, en dat vind ik, uh, ja, dat vind ik echt... Uh, dat dat boek dat op een of andere manier heeft weten te doen. Want wat doe je als je zeker... Dit boek heb ik buitengewoon ongeorganiseerd geschreven, in de zin van niet, uh, um, daarom heeft het me ook veel minder moeite gekost dan de, dan de academische boeken die ik uh, tot nu toe had geschreven, um, om, omdat ik zelf ook niet het gevoel had, een boek schrijven heeft, zo heeft een heel grote spanningsboog, moeite kost het, om, om dat, omdat je elke keer tegen die hele berg aan zit te kijken. En dat heb ik bij dit boek gewoon niet gedaan, doordat ik elke keer een hoofdstukje schreef en dat dan blog heb. Dus het voelde dat al elke keer maar weer iets. En ik deed dat heel losjes. Uh, en dus is eigenlijk het boek voor mij zelf ook een... Uh, ja, hoe is dat als je een boek schrijft? Het uh, boek schrijft zichzelf ook. Dus het is niet zozeer dat je een soort vooropgezet plan hebt. Weet dat deze totaal een succes zal worden. En dat dan ook zo plannen, zo, zo werkt het ook niet. Dus denk, het overkomt je op een bepaalde manier. En zo zijn ook deze... Vier responsen zijn voor mij iets dat me overkomt en wat me heel blij en, uh, en dankbaar maakt. Uh, ik heb het elke, ja, in elk verhaal wel iets gezien uh, waarvan ik denk: heel veel mooie dingen gehoord. En ik denk: ja, zo is het. Of, of, uh, dus ik ga het niet proberen om jullie te weer leggen of, <laughs> of wat dan ook. Uh, eerder gewoon wat gedachten delen. Uh, over wat jullie gezegd hebben. Bij wat jullie gezegd hebben. En soms ook een soort gevoel wat ik erbij heb. zo van, Hé, hey, wat, wat, wat, wat, wat zou dat zijn? Uh, ik begin even aan het begin. Want dan hou ik mezelf ook een beetje de structuur erin. Ik zal wel weer even. Maar ik heb hier de tijd niet bij me. Dus uh, ik ga proberen om uh, volop hier klaar te zijn. Ja, dolf. Uh, gereformeerde zingen psalmen. Ja, dat is natuurlijk wat zo. <lacht> <lacht> <lacht> um, ik vond het wel mooi omdat uh, nou ja, ik heb al wel van meer, meerdere mensen ook gehoord en zelf al wel gezien, en dat wist ik ook eigenlijk wel toen ik het opschreef, maar ik kon daar gewoon niet zo goed onderuit, uh, dat, dat de manier waarop ik het traditioneel christendom neer ging zetten nogal, nou ja ik vind dat het was en dat de, de, de als je even in kerken zegt dat uh, christendom minus minusbewaardig want vraag um, vrijgemaakt in het Nederlands geformeerd dat die, eh uh, de Bond ook van stevig uh, deelt, dat die vorm van traditioneel christendom ja, dat die eigenlijk een beetje op elkaar uitgemaakt komt uh, dus, dus dat die niet goed in dat eerste hoofdstuk past um, daarom ben ik het dus ook helemaal met Gertien eens uh, in de zin van dat het geen mallen zijn waar je dus van en het leuke vind ik um, dat ook nog niemand van de recente met daarover ...heel hard gevallen is. Uh, want ik vond eigenlijk zelf... ...dat die vier categorieën... Ja, ...dat die eigenlijk niet goed deugden, Want ze zijn toch een beetje geschreven als reëel bestaand... ...terwijl ze eigenlijk niet reëel bestaand zijn. Uh, maar dat het eerder... ...heuristische, zoals jij het zegt... ...zo zie ik het zelf ook, heuristische... ...manieren zijn dus, dus windows... Dus ...ramen of vensters open ...op iets waarmee je dus... ...inderdaad zo aan het werk kunt. Zo van, ik gisteren bijvoorbeeld krijg ik een mail... ...van een werkgemeenschap van predikanten. ...uit PKN die dus het boek lezen. En werkgemeenschappen zijn vaak gemeenschappen... ...van verschillende modernitaire uh, stromingen. En voor die mensen is het dus heel leuk om dat samen te lezen... ...want iedereen krijgt een beetje op zijn kop... ...en iedereen krijgt een complimentje. Dus, dus je hebt altijd te zo groeit... ...zoiets van... ...hé, hey, we zijn geen van allen helemaal uh, verkeerd. Uh, en en of er wordt ook nog een perspectief geboden ...op hoe het zou kunnen. Dus, nou ja, wie weet komen we wat verder. Dus, uh, en eigenlijk heeft... Uh, ik had dus verwacht dat een aantal mensen zouden zeggen van, u heeft uh, ons hier niet begrepen. Zelfs in het reformatorisch dagblad uh, werd het traditionele christendom niet langs de lat van, van de werkelijke gemeenschappen gelegd. En, en, en heel kritisch geconstateerd van dat, ik, ja, dat ik het toch heel lelijk over ze had gedaan. Er werd eigenlijk niks uh, kritisch over die uh, mal gezegd, hoewel dat het beste over te zeggen is. Dus uh, wat dat betreft ben ik het helemaal met jou eens, toch? Dat je zegt van ja, er zijn, meer, er zijn zoveel meer dan dan wat jij hiervan uh, van maakt. Wat ik uh, boeiend vond aan jouw uh, vragen rond verzoening, want een heel aantal van jouw vragen uh, cirkelden toch rond wat ik al over verzoening heb geschreven, en ook die vragen van wat blijft er nou eigenlijk over, um, dat heb ik misschien toch niet zo duidelijk gemaakt uh, in het boek, uh, dat vind ik boeiend om daar even op in te gaan, namelijk nou, dat je zegt van ja, je stelt je kwetsbaar op, je zegt zo zou je kunnen geloven en dan zeg ik ook van ja, happy, want, want, want. ik wil niet, zo zou je niet te geloven of zo, in zijn kerk moet ik gewoon. Uh, um, dus, dus, maar, maar is niet een beetje weinig. <laughs> en dat heeft ook een beetje te maken met die vraag van, van, uh, van Nienke uh, om te zeggen van nou, hebben waarheid en betekenis elkaar niet ook hard nodig. Um, wat ik daar eigenlijk mee bedoel, ja. maar ik heb, ik heb de tweede helft dus ook niet geschreven als iets wat ik kan geloven, maar als iets wat ik wil geloven. Dus iemand zei, en zo lees de de ook de voorkant ook, namelijk maar gewissen, zo zou je kunnen geloven. En jij hebt nu je eigen naam weer getrokken en iemand zei dus van, zo kun je dat voorkant lezen. En toen zei ik van, ja maar dat is ook zo. Dus ik heb niet beschreven wat mijn geloof is. Uh, maar ik heb mijzelf geprobeerd vooruit te geloven. Door, door te schrijven. Uh, dus, dus het gaat niet om iets wat ik al weet. Maar wat ik uitprobeer. Om, om te kijken hoe, hoe ik daarmee... En onderzoeksmatig bijvoorbeeld... Ben ik nu sterker aan het inzetten. Om dat beeld uh, wat ik daar geschetst heb. Om nu te kijken hoe ik dat theologisch weer verder kan brengen. Dus hoe ik me weer verder kan geloven. Uh, en verder kan, kan denken en theologiseren. Dus dat even terzijde. Maar wat daar. Uh, wat ik nu dus denk bij jullie responsies en we zullen daardoor weer een stapje verder helpen Hopelijk. is um, ik denk eigenlijk dat ik in de, die tweede helft juist met zo'n opmerking als in mijn hart geloof ik het, maar met mijn hoofd kan ik niet zeggen dat daar de gedachte voor mij achter zit dat het geloof uiteindelijk en het zit op allerlei plekken want het zit ook in dat laatste hoofdstuk heel sterk Juist in die gedachte van, het gaat niet met wat je zegt tegen je kinderen. Je kinderen lezen jou. En trouwens, bijvoorbeeld bij is je gehoor leest jou. Ze lezen, ze lezen veel meer jou dan je woorden, dan veel predikanten zich realiseren. Um, dus matchen met jou, ze hebben heel iets met jou, Ze willen ze ook iets van jou zien. Um, en ik denk dus dat het geloof uiteindelijk, en als ik het dan theologisch zou moeten zeggen, zou ik zeggen de Heilige Geest. Dus uiteindelijk wordt het geloof in de kerk en in de geschiedenis en de wereld niet overgedragen. Het is heel veel het meer uiteindelijk, geef ik toe. Maar niet overgedragen met structuren, met woorden, met, uh, maar spontaan door de geest die onder ons waait. Uh, en daarom denk ik dus ook. En theologie is veel minder uh, het, het vastzetten van die woorden in, in de dogmatiek. Uh, als wel een, het zetten van kringetjes bij die. Uh, en soms ook wel strepen hoor. En, en grenzen. Dat je zegt van ja, maar daar gaat het toch in ieder geval niet over. Uh, en, en daar moet je echt uitkijken. Maar, maar, maar wel in het volle bewustzijn van de werkelijkheid die zich onder ons voltrekt. Uh, en die voltrekt zich dus niet onder, door onze controle. Uh, en gelukkig niet. Want anders zou je als theologe een soort. Gevolg mag dat de politieagent van de allerhoogste moeten zijn om te zeggen wat, wat, waar, waar het werk goed gaat en waar het niet goed gaat. En zo heeft de theologie zich natuurlijk ook vaak opgesteld. Um, en, en, en de bewakers van het geloof hebben zich zo opgesteld. Um, maar ik denk, nou, als we die geef meer nu is heel hard radicaliseren en zeggen van ja, maar, niemand is in controle. Dus, dus niemand kan zeggen... Uh, waar, ...waar de toegang zit... ...of, of waar het echt misgaat. Maar, maar, ...maar het heil voltrekt trekt zich onder ons... ...en ook daarom ben ik op zoek... ...naar die... ...naar die rituele werkelijkheid... Uh, ...omdat bijvoorbeeld... ...dat punt wat jij aansnijdt, ...kan... ...kan de... Uh, ...kan die subjectivering bijvoorbeeld... ...die, die er zeker in zit hoor. Uh, ...kan die wel het gewicht dragen... Van, uh, ...van het dogma, zeg maar. Maar mijn... mijn uh, ...antwoord zou geloof ik zijn... ...nee, godzijdank niet, maar dat hoeft ook niet. Want het is uiteindelijk in die werkelijkheid... ...van de dood... ...dat je geïnitieerd wordt in die werkelijkheid. Uh, niet dat je aan het eind... ...zeg maar de hele dogmatiek dan zo... Ruit, ruit, ruit, zo eruit ligt. Nee, juist niet. Uh, want je weet het dan... Uh, je, je weet het, je weet het ...en je weet het nog steeds niet. Uh, dus, dus je gaat er heen. Maar ja... Hoe dat, dan, uh, hoe dat dan precies zit. Daar denk je over na. Dus de het speringsintellectom uh, neem ik daarin misschien nog wel een beetje, weer een beetje radicaler. So, en daardoor worden die woorden ook meer fluïde. Uh, ik zie ook bij mijn eigen onderzoek rond het avondmaal bijvoorbeeld. Dat ik steeds meer bij de officiële woorden wegga ga. En ga weer willen weten dat avondmaalsonderzoek waar ik nu... Want op starten, en het gaat allemaal over... Ja, maar wat doen die geloven zelf dan? Eigenlijk wordt het praktisch-theologisch... empirisch... Eh, eh, de ja. in de zin van... wat gebeurt daar dan? Ja, want daar gebeurt het eigenlijk al. Dat, dat komt dan weer uit de bevrijdingstheologie. Die zegt van... die theologie die komt na... De, wat ik geleerd heb van Gutierrez in de tijd dat ik kom De theologie komt na de... na het geloof. Na, na de werkelijkheid. Dus dat was het hoofdding eigenlijk... Van, wat, wat me opviel bij, uh, bij jouw presentatie. Ja, ga ik ga even verder, want ik we wil wel ook presentatie van ieder van jullie iets uh, daar, daarop ingaan. Ik vond het heel mooi hoe ik die, uh, mijn, mijn boek oppakte. Uh, heel eigenlijk, heel congeniaal, zoals ik al even zei, toen de pauze begon het over. Ik was eigenlijk bang voor het, Ja. Toch dat, dat, als ik met mijn intuïtieve schets zeg maar uh, over opvoeding schrijf, uh, en daar eigenlijk ja, op een bepaalde manier heb ik daar wel over nagedacht, dan, uh, maar ik heb er dan geen godsdienstpedagogiek bij gelezen of zo. Uh, en ik was dus, dus uh, verrast om te zien hoe eigenlijk de thema's die ik bespreek uh, in mijn boek, dat die eigenlijk in de godsdienstpedagogiek, en verstandig mensen hadden het natuurlijk al lang kunnen vertellen van... Ja, had nou wat meer gelezen, dan had je je helemaal zoveel problemen niet op de hals gehaald. Uh, als dat je nu hebt gedaan. Um, maar dan blijkt dus die thematiek eigenlijk toch van, uh, van water en Langeveld. En dat is ook wel een thematiek die mij heel erg interesseert. Ik ben met mijn blog later met, met uh, Korthagen zijn pedagogiek bezig gaan houden. En dus het radicale humanisme. En, en, en ik denk dat je... Uh, terecht hebt uh, gezegd dat ik balanceer tussen die tussen zeg maar en, en, en voorgegeven structuur ik denk Het heeft ook al een beetje met dat begin met mijn inleidingtje aan het begin te maken, ik denk dat Laterink en Langeveld op hun manier allebei heel erg veel last hebben van de moderniteit uh, en dat de ene zaak met die vaste structuur komt van die openbaring en zegt van doe die maar door die slot dan gaat het allemaal goed uh, en dat Langeveld zegt van oh nee kijk uit Um, en een soort, een soort, ja, die, die wilde juist van die droomstaat helemaal niks in hebben en ja, dat gaat ook niet, want ja, je bent er gewoon, je bent er als ouder al en dus is er een context ja, je kunt die niet leegmaken dus je kunt die, die blanke pit die, ja, die, die kun je niet laten, laten opbloeien want, want dat, die is er niet of, of tenminste nog gesteld dat die er is, ben jij er al die al lang geen blanke pit meer is en die, in dat, die dat kind zoveel aan context en, en, en aan eh, kader meegeeft. Dat je onmogelijk die dit plank had nog gesteld dat je het zou willen. Um, en ik hoop dus eigenlijk met die schakeling. dat vond ik wel leuk dat je dus zei. die, die verwatering. het was ook een heel morele definitie. En ook die gedachte aan gerechtigheid. die, die in dat hoofdstuk 7 zo belangrijk is. is voor mij een poging om. om uh, bevrijdingstheologie en oud met elkaar te verbinden. Dat, dat wil ik eigenlijk. Wel, eigenlijk die twee dingen, dat is ook heel historisch. Uh, ik heb me op een gegeven moment heel veel jaren in mijn studietijd uh, met predestinatie bezig gehouden. En predestinatie leer tot een treuren uitgezocht binnen mijn eigen kerkelijke kader. Uh, omdat ik wilde dat dat klopte. Het klopt ook, dus dat heeft me dan ook geleverd. Maar, um, toen had ik het kloppend. En, uh, in die tijd zat ik met jou op de centvereniging toen ik dat uitbakte. Um, en het topte ook. En toen liet ik een keer naar huis komen waar hij En ik liep naar huis en ik zei tegen mezelf: Zo, nou het is klaar, het klopt. ja, wacht, de Bijbel nou eigenlijk over. Ja, oh, eigenlijk niet op de priest. Nou. Dat klopt dan wel, maar staat, daar staat die Bijbel niet vol mee. Het staat vol met taal of gerechtigheid. En dat was een begin om later in een toeschrift bij het Eriterisch, bij de Vrijheid uh, zelf, iemand te vinden. Die, die had daar aandacht voor. Die had het niet over prestigatie, maar die had het over gerechtigheid. En dus die, in dat hoofdstuk 7, dat nu eigenlijk die, probeert die brug te maken. Maar dat is voor mij dus ook op, die, op dat opvoedingsniveau, zou ik willen proberen. Dat zou echt een. Als, als pedagogen geen, daar geen, geen antenne voor zouden hebben, zou ik zeggen: nou, doen wat de tijd. Um, om, om te zeggen, opvoeding is in heel veel opzichten morele opvoeding. He, kijk maar, naar, het is op zijn minst al morele conditionering. He, ook mensen die niet zo diep nadenken over de morele kwaliteiten van hun opvoedingsproces, die hebben vaak wel nogal instantiëren en nog, nogal uh, ja, impulsieve manieren om te zeggen: daar is de grens en nu ga je er niet meer overheen. En dat is, een bepaald, dat is conditionering, maar dat gaat ook met bepaalde. ...principes gepaard. Je kan soms... ...verbaasd zijn over... Uh, ...kinderen, ik heb nu kinderen in de basisschoolleeftijd... Uh, ...over kinderen in de basisschoolleeftijd... je denkt van... ...waar heb je in vredes na... Nou ...die manieren vandaan... ...om de korte bocht te nemen. Dat heb je ergens van iemand geleerd. En dat is geen goede manier. En ja, hoor, dat moet je afleren. Uh, en dan kijk je daar ook naar. En dan denk je van... wat? wat je met je eigen kinderen ook overkomen, dus het wordt een bocht nemen. En met jezelf ook. Uh, maar dat leidt dan tot reflectie. Dus ik zou zeggen: van die geloofsopvoeding die kadert heel erg in in een algemeen menselijke in principe, ook algemeen menselijke en is dus goed voor het kind. En ik wil dus eigenlijk over die tegenstelling heen tussen aan de ene kant uh, voorgegeven structuur en aan de andere kant um, uh, eigen wil van het kind. Want de brug, maar dat is een augustijns bruggetje, uh, dat heb ik bij Augustinus vandaag gehaald. Dat Augustinus zegt, ook al doet de mens het goede niet, hij kent het en hij wil het eigenlijk ook wel. Ja, dat is het universele verlangen naar het goede, wat iedereen heeft. Dat is uiteindelijk een verlangen naar God, maar na de val uitzicht dat in de verlangen naar het goede. Somehow, dat kan heel, dat, dat is dus niet dat je, even, dat was de leuk van wat Rick zei over, omdat het met snel aan tafel zitten en dan acht maaltijden nodig hebben voordat je uiteindelijk samen ergens toe komt. Nou, dat, uh, ik bedoel dus niet te zeggen van kijk, dat verlangen naar het goede dat is dat je één, één vergadering en dan, dan zijn we het eens. Nee, nee, zo simpel is dat niet. Want dat heeft met de realiteit van klaar te maken. Maar het is wel zoiets: een brug van. Kun je. je slaat ook aan bij het kind. En het kind wil ook gerechtigheid op de juiste momenten. Uh, zodat hij het snel krijgt, bijvoorbeeld. Maar dat gaat voor ons ook allemaal. Dus. Uh, die daar, daar zou ik, die vond ik boeiend om, uh... ja, daar laat ik het even bij. Er zal zeker okay. nog even meer over jezelf zeggen. Um... Nienke. Uh... Okay. Nee, ik kende die boeken dus niet. Ik vind het leuk om, uh, om die weer, uh... ik ben me u dus ook echt uh, concreter met het werk van alle mensen in de Nederlandse context bezig gaan houden, omdat ik dat heel vaak gewoon niet deed. Ik herken heel veel van, van, van wat je zegt. Uh, ik vind het ook mooi met dat thema van vergeving. Hoe je dat uh, in zo'n gemeente inhoudt. Hoe, hoe dat werkt. Dat is onmiddellijk over vergeving. Uh, ik zie nog wel, ja. Um, nou, ik zou nog wel benieuwd zijn hoe we dat, hoe we dat theologisch bijvoorbeeld in de PKN gaan managen. Uh, wat, wat, wat ik merk is dat, uh, dat dat zeker minder wat ik het is zo zenuwachtig. Als je het bijvoorbeeld over het oordeel van God hebben. Uh. Oh man, als je dat, en dat hoef je nog maar vanuit de afstand aan te spelen, bijvoorbeeld in een preek. Uh, en als je het dan over de realiteit van hel, of het zou gaan hebben, alleen als pilen Man, man, man, man, dan, dan, dan krijg je onmiddellijk een boodschap naar het team. En, en, en of we, dat, of we daarin uh, een stuk realisme kunnen hebben. ...kunnen ontwikkelen... Um, ...en ontwikkelen niet pleurigmatig... ...maar kunnen we gezien... ...want ik denk juist dat bijvoorbeeld van die... nou ja, wat, wat, wat Rick, of van die dingen die Rico doet... ...met zijn faalfeest zeg maar... ...over die... ...op een andere manier bijvoorbeeld... ...in, in PKN gemeente... ...waar een heleboel ouders zitten 40, 50... ...die, die door echtscheidingen heen zijn gegaan... ...en die daar een hele erfenis aan meegenomen hebben... ...en die misschien verbaal terug zullen geven... ...ja maar dat... ...nee maar dat is allemaal goed gekomen... Ja, ja, ja, ondertussen. En of we in staat zijn bijvoorbeeld nog faalvieringen uh, daarin. Uh, of of echtscheidingsvieringen. Laat ze maar binnenkomen. Vooral ons geniet, ik ga zeggen. Maar uh, dingen erg of zoiets. Of we dat kunnen onseneren. Omdat om we uh, daarmee verder kunnen komen. Nog één opmerking over die... Uh, die seculiere vraag. En dat afstand. En, en, uh, en engagement. Um, ik zou eigenlijk wel een pleidooi willen voeren... ...om die, voor, dat die afstand diep christelijk voor te zijn. Dus, dus uh, ik bedoel, die dat is ook door die jaren helemaal een beetje gegroeid bij mij. Dat, aan de ene kant, uh, is een soort onreflecteerd methodische manier... ...om antropologisch naar religie te kijken. En tegelijkertijd gewoon knorhaard geloof er dan weer overheen. En dat heb ik eigenlijk met deze vier stromingen ook gedaan. Dus, dus... Uh, en ik zou willen dat die twee echt bij elkaar kunnen worden. Uh, omdat ik denk dat het christendom in zijn beste, dat is het incorporeren van het profetische in het, in het kerkelijke en in het christelijke. En ik wil die twee echt samen, samen hebben. Uh -huh. Maar het staat soms wel op het spel. En, uh, ik zou, en eigenlijk valt het me mee. Dus bijvoorbeeld de mate waarin ik word, door al die vier stromingen, vooral de eerste drie zeg maar. Wordt afgerekend op wat ik ze heb aangedaan. Uh, nou, die, die is wel eens anders geweest ook. Dus het helpt ook dat, het, dat ze alle dingen naast elkaar staan. <laughs> Zodat dat, dat iemand het eerste hoofdstuk leest. Uh, zeker de traditionele die het eerste hoofdstuk leest. Dat vind het echt meer. Die hebben een taai. En dan zeg ik alsmaar van, hey, je moet gewoon doorlezen. Dan ik, je zult zien, die andere krijgen ook op hun kop. <laughs> dat ik weer een beetje mee. Maar uh, ja, dat zit toch wel, uh, wel spanning op de, de titel. En ik vind dus dat dat, dat gelovige. Uh, oh ja, dat zou moeten leren om sceptischer is een product van het christendom hoort het op zijn mensen te zijn. En, maar het is natuurlijk, en dat is ook eigen aan het hele spel, uh, moet toch moeilijk zijn. Dus als, als je een godsinskritiek presenteert en niemand zegt ouw, ja, dan, dan, dan was het natuurlijk veel te leuk en veel te vriendelijk. Dus als, als je het niet voelt, dan heeft het ook geen zin. Dus de profeet moet ook kunnen, kunnen, kunnen uitdagen. Nog heel even over Rico's bijdrage. Dat is eigenlijk een van de dingen die ik uh, aan Rico eigenlijk als vraag terug heb. Ik voel me heel erg gefascineerd uh, ja, door wat jij doet en, en door de manier waarop je het doet. Um, maar ik denk dat iets van dat restennest, dat dat te maken heeft met het feit dat ik niet goed kan kiezen. Um, ik kan niet goed kiezen tussen die verschillende groepen, zeg maar. Um, dus als ik... Um, ik vraag me dus ook af hoe jij de status van je eigen discours ziet. Zo van, en dat raakt ook aan die invulling van het begrip betekenisverlies. En je vraagt van, is het nou waar worden of is het nou een kijkend? Ik zou zeggen altijd. Dus ik zeg ook denk ik ergens, betekenisgeving kan niet zonder betekenisverlies. Want het, betek het geweldige van een christend geloof is dat het zo'n zo plus aan betekenis heeft, dat je die nooit allemaal even serieus kunt nemen. Dus je zult altijd focussen en verschillende tijden, verschillende plaatsen focussen op verschillende dingen. En dat is het mooie, dus om iets sterk te kunnen maken, moet je ook andere dingen zwak maken. En, en dus zul je volgelingen hebben, kinderen misschien, in het gunstigste geval, die zeggen, papa, hoe heb je dat kunnen vergeten? Dat had je, dat is het! En dan zal die, zal die ouder misschien denken, ach, oh, ja, dat zijn de kinderen van tegenwoordig. Die zijn al van met dit bezig. Maar ik had dat, en dat was echt, dus um, die, ja, ik vind, ik, ik, maar dat, kan, dat hangt ook aan jouw kindermodel. Dus mijn vraag aan jouw kijk moet dat zijn. Um, uh, is het niet gewoon vooral goed voor hen? Want soms voel ik bij jou iets gebeuren van... Uh, kijk, al die loren van al die kerken. Nee, nou, kijk, ja, dat is toch gewoon alleen maar betekend. Eindelijk ben je van al die, van al die, van al die gezapigheid af. En, en waar ik nou eindelijk begint was, echt, echt... De, de, de, de echte, echte revolutionaire betekenis van, van het evangelie ontdekken. Dat is natuurlijk gewoon... Bij, bij, op die plek was alles. En dat kan ik niet. Dat kan ik helemaal niet. Dus als ik, <lacht> als ik, die, als ik die oudjes... Die, dus bijvoorbeeld als ik nou ga preken. Ik preek meestal in de binnen-Northodoxe gemeente. In de PK um, Soms iedereen 60 plus. Uh, Kerk, heel aan het leven. Uh, en, en, en ja, ik, ik kan dus niet zeggen van, ach ja, wat een dat, die geluid en, en het zijn soms heel veel mensen, dat is ook zo. Zijn ook. Dus in de zin van, het zijn soms mensen die verschrikkelijk rigide gebonden zijn als structuren. structuur. En aan, aan liturgieën, en aan weet ik wat allemaal. Uh, maar dan denk ik, ja, dat is waar de geest werkt. En, en, en um, het is echt niet zo dat als ik hem niet op zijn kop zet of vertrek of, of, of weet ik veel wat. Dat dan die geest werkt. Wel nee, die geest werkt daar ook. En, en, en juist door al die, al die, ja, door al die stenen waarvan je zou zeggen, mensen, houd er een keer mee op. Um, en dat punt is ook wel terecht. Hè? Dat je, zoals je in het ND, tegen dat kerkgebouw, nou, je kunt die stenen, die kun je, ik zeg wel eens gekregen, maar sommige mensen geloven meer in bepaalde en gemeenten in, in de stenen dan in God. Um, in, in, in de positie, de symbolische waarde van het kerkgebouw tegelijkertijd kan ik het van die mensen geen afscheid nemen. En, en ik kan ook niet zeggen van, daar gebeurt het niet. Of, of, of laten we nu één keer de grote revolutie doen en, en dan, dan komt het nieuwe. Dan denk ik, ja, ja, mooi. Wow. Ja, dus ik denk dat... Het, het, het, het, het, het stroomhut bestaat ook echt alleen bij relatie van het bestaan van, van andere kerken. Ja, ja, ja, ja. Het ja. <laughs> dus uh, daarin kan ik wel eens iets uithalen. Uh, maar ik weet, ik heb, mijn, ik heb mijn dingetje wat ik hier moet doen. En ik heb gezien bij mijn vader uh, wat de kracht is van een bestaande van een kerkmester. Mm -hmm. dat, uh, dat blijft op mijn, Om Dan moet van toe blijven worden. Ik vind het spannend aan het feit, je zei je op een gegeven moment toen het begon, uh, toen was mijn enige criteria in, om onchristelijk we te ja, uh, Except for you. Ja, klopt. Ja. Dus eigenlijk had je, en dat was dus de band. Dus je zocht ook iets anders eigenlijk. Uh, en dat zie ik onder wat van, jou, van jouw generatiegenoten, juist ook vanuit de vrijgemaakte kerk. Je zocht iets anders dan die, dan die structuur, zeg maar. Je zocht een revolutie. Uh, en je was zelf de sleutel naar het oude eigenlijk. En dus ook naar een positieve... Uh, toch ook weer een positieve soort van waardering voor, voor al die rotstenen die onze missionaire initiatieven vaak zo ongelooflijk in de weg <laughs> zitten. Maar ze zijn daar wel. En, en, en, en ze maken ons toch ook, ze houden ook onze band met die hele wereldkerk in stand. Er is dus hmm. spanning aan beide kanten nodig. Eigenlijk. Je hebt de spanning nodig met de, met, de, met de traditie en de spanning met de, met de stad. Alleen dan staat het in stand. Ja. Aan beide kanten je, soms, soms de spanning voor je aan beide kanten op een bord.